Door de storm zijn tientallen grote elektriciteitsmasten omgewaaid, waardoor 3,5 miljoen huishoudens de komende dagen zonder stroom zitten. De tropische storm Irene trekt nu in de richting van Canada. In totaal heeft het noodweer aan de oostkust aan 14 mensen het leven gekost. In Nieuw-Zeeland hebben duizenden dierentuinbezoekers afscheid genomen van de verdwaalde keizerspinguin Happy Feet. Bezoekers was gevraagd om zich te kleden in zwart en wit en een afscheidskaart te tekenen. De pinguïn vertrekt aan het eind van de dag met een onderzoeksschip naar Antarctica... en zal ergens in de Zuidzee worden vrijgelaten. Hij krijgt gps-apparatuur mee om hem te blijven volgen. De vogel werd in juni gevonden op het strand in Nieuw-Zeeland... duizenden kilometers van zijn thuis op de Zuidpool. Hij werd in de dierentuin van Wellington verzorgd om aan te sterken. Tienduizenden mensen volgden zijn herstel via de webcam. Bij elkaar heeft het de dierentuin 15.000 euro gekost om het beest te verzorgen. Dat bedrag is geheel betaald uit donaties.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 ANWB verkeersinformatie, er zijn twee files. Op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Rijnseer twee kilometer door een ongeluk. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrid den Dolder en Utrecht ook twee kilometer. Dit was de verkeersinformatie. Ooit was een nierziekte dodelijk. Gelukkig heeft dialyse dat veranderd. Maar een leven met dialyse is een leven vol beperkingen.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 Holland Dock Radio. Gepresenteerd door Vincent Wijlo. Wall Street onder water. Nou ja, morgen als de beurs weer open gaat... dan zal het water tegelijk met de koersen wel weer gaan zakken. Goedenavond, luisteraars. Vanaf een heel kiel... NTR terras. Het is wel droog en dat is in deze tijden al heel wat, maar wat zullen wij zeuren? Wat zullen wij zeuren? We hebben geen Irene hier. Nee, wij hebben hier vanavond jonge radiomakers. Vanavond voor de laatste keer nominaties voor de NTR radioprijs. Nee, een nominatie. Nominatie. We zouden eigenlijk zouden wij twee nominaties doen, maar één heeft zich teruggetrokken om persoonlijke redenen. Dat is jammer, want dat was een hele mooie uitzending. Ik heb hem zelf gehoord. Die ging over Belgische escortmeisjes. Escortes noemen ze dat daar. Escortes. Dus vanavond geen escortes op de radio. Maar hier vanavond wel een jury... onder leiding van Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum... en ex-hoofdredacteur van de Volkskrant. En omdat wij vanavond één nominatie hebben zenden wij straks de inzending van de winnaar van vorig jaar uit. En die winnaar die heet Koen Smet. En Koen Smet zit ook in onze jury. Maar eerst de laatste nominatie van dit jaar. En die laatste nominatie die is van Floris Albersen. Hij zit niet meer op een of andere school. Maar Floris Albersen. Hij maakte in de categorie nieuws en journalistiek... de flat van mijn opa. Floris. Hallo, hoe gaat het met u? Oh, goed, zo. Ja? En met jou? Ja, gaat goed. Ik bel u met een speciale vraag. Ja? Namelijk of u mee wilt doen met het maken van een documentaire voor de radio. <laughs> <laughs> Dit is mijn opa. Hij is 85 jaar en hij voelt zich niet meer thuis in zijn eigen flatgebouw. En ook niet meer in zijn stad, Den Haag. Dat komt door al die buitenlanders, zegt hij. Ik wil weten wat mijn opa daarmee bedoelt. Ik neem de trein naar Den Haag. Opa haalt vaak eten bij de Turkse snackbar op de hoek. Ik ga met hem mee. Onderweg zien we twee vrouwen, Eén met een hoofddoek. Kijk, als je twee meisjes nou ziet lopen, denk je van wat wat, wat, wat? wat doen ze? Wat... Nou. Twee meisjes met een hoofddoek op? Ja, één wil, maar de ander niet. En, hè, en, en doen ze dat dus, hè, omdat het bij hun geloof zo hoort. Of, en dat denk ik ook heel dikwijls bij mezelf... dan doen ze het ook om de mensen te plagen eigenlijk. Van, Ik kan dat wel doen allemaal. Voelt u zich dan geplaagd daardoor? Ja. Als, als, ze, als ze met die opzet zijn hoofddoek dragen... Maar dat heeft nog nooit iemand tegen u verteld dat ze dat met opzet doen? Dat, nee. Maar u verdenkt er wel van? Ik denk het er wel van. Want uh, wij zijn inmiddels zo sterk dat wij doen en laten wat wij willen. In Nederland. Hallo. Hallo. Goed vriend, je weet het wel, hè? Ja, ja, ja. Ja? Hij komt hier wel vaker, geloof ik, hè? Ja, ja, ja, Hij komt heel vaak hier. En wat bestelt hij dan? Hij bestelt nooit. Hij zegt, uh, hij komt naar binnen, we maken hem gelijk voor hem klaar. Dus, uh, service. Heeft helemaal maar niks te bestellen? Ja, we begrijp je dat hij zich niet meer helemaal thuis voelt af en toe hier in de na. Nou, dat kan ik wel voorstellen. Vroeger was, oh, oh, er, in, ja, oh, vroeger was er alleen maar Nederlanders. Dus, uh, oh, als je die in ziet, de... als oh, ik in de Spuisstraat ja. loop, nee, ja. dan denk ik niet dat ik in Nederland loop. Nee, natuurlijk niet. Het is voor alles wat, dus het is een beetje door elkaar in, daarna. Maar het komt goed hoor. Dus, uh, we zijn ook lieve mensen. Dus, uh, <laughs> we, zijn ja, ook een, we zijn ook een Nederlanders, dus ja, dat moet je zo weten. Ja, <laughs> Ik, uh, ik mag dit wel wel. Die, die werkt hard. Heel hard. Dus dit is zo'n uitzondering die het wel goed doet? Ja. Ik vind het jammer dat opa zich geplaagd voelt door de buitenlanders. Wat moet er gebeuren zodat hij zich weer prettig voelt in zijn eigen wijk? Wij zijn bij opa thuis. Hij woont in de wijk Mariehoeven, waar heel veel flats staan. De flat van opa is wel 100 meter lang en vier verdiepingen hoog. Elk huis heeft een balkonnetje. Je kijkt uit op een brede asfaltweg... waar wel vier of vijf auto's naast elkaar kunnen rijden. Aan weerszijde van de straat staan geparkeerde auto's. Ook de grijze Opel van opa. We hebben dus hier een prachtig huis eigenlijk... Met een, een prachtig uitzicht aan de voorkant en een prachtig uitzicht ook aan de achterkant. 75, 87. In 87 zijn we hier verhuisd. Ja, nou, dat is mijn geboortejaar. Ja, dat zie je. Doordat ik een beetje een relatie had met die woningbouwvereniging, heb ik hier dus toen de, met enige voorspraak de, dit huis kunnen krijgen. Oh, dat was de katholieke woningbouw, ja, toch? Ja. Dat was echt van, van de oorsprong, was dat zo'n katholieke arbeidersbeweging. Uh, uh, toen de tijd, en ook deze huizen die, die gebouwd werden, uh, die kwam je niet zomaar in. Dan moest je een zekere status hebben eigenlijk. En je moest een aantal kinderen hebben. Wat, toen u hier in, in deze flat kwam wonen, ja. wat herinnert u zich van de andere mensen die hier in het portiek wonen? Ja, uh, in die tijd, uh, en dat bestaat tegenwoordig helemaal niet meer. Maar het allemaal uh, getrouwde stellen die hier woonden, met kinderen. En die uh, kinderen speelden allemaal in de pratiek? Ze speelden allemaal in de pratiek en buiten, want daar buiten was er ruimte zat. En, en, en, uh, ja. Door de, de, de kinderen kregen contact. Want als ik het nu bekijk en ik ga dus dit pratiek na... Er woonde dus één... Samen wonend stil. Ik weet nog niet of ze getrouwd zijn of niet, maar goed. Met een jochie van zes jaar. En voor de rest zijn het allemaal alleen wonende mensen. Heel dikwijls oude, gescheiden mensen. Al je partijken wat tegenwoordig. Al je woningen tegenwoordig. Er woont overal maar één mens in. Ik ben even in de war. Ik dacht dat mijn opa tussen buitenlandse gezinnen... met heel veel luidruchtige kinderen woonde. Dat is dus niet zo. Hij woont wel tussen buitenlanders, maar er zijn weinig kinderen. Hij mist de kinderen van vroeger zelfs. Goed, nou, ja, er is één eh, ook weer. Eh, ongetrouwde moeder met twee kindertjes. Een kind van, van de ene man en een kind van de andere man. Nou, dat, dat zou je dan gezin moeten noemen. Maar die twee mannen zijn... Eh, voorzien. Ja. Dat, dat soort van, van dingen. Uh, veel uh, mensen dus, die naar nou, ja, Suriname vandaan komen enzovoort, enzovoort. En dan dus weer hier woonde een Marikaan boven. Nou, keurige fans met de Hollandse vrouw. Maar deze Marikaan die heeft zijn leven lang hier gewerkt. Ik dacht dat mijn opa nooit contact had gehad met zijn buitenlandse buren... Maar dat is niet helemaal waar, vertelt hij. Lang geleden heeft hij één keertje thee met een Antilliaan. Er zit ook weer een heel verhaal aan. Begin. Toen uh, zag ik hem wel eens. Uh, en dan zei ik tegen hem van... jongens, kijk je toch altijd maar Kijk je altijd lelijk? Wat hebben we voor de rest heel correct, hoor? Ach, nou, ze zit Hij, hij zegt... Ik, uh, ik heb het moeilijk. Ja, nou goed, hij is een keertje binnen geweest, jij hebt babbel gehad. Oh, je had hem uitgenodigd om een kopje thee te drinken? Eén keer, ook mijn uitnodiging, omdat hij dus zo van de eigen zielenpoot eigenlijk. En dat is één keer geweest. Waarom daarna niet meer? Ik zag hem nooit meer, op je trap of zo. Hallo, gaat het goed? Het is allemaal even afstandelijk. Het zijn geen hechte gemeenschappen meer, terwijl je dat vroeger wel had. Nederland is Nederland niet meer, zegt mijn opa. Hij herkent zich niet meer terug in het Nederland van nu. Hij heeft allerlei oordelen. Ik begrijp alleen niet zo goed wat die oordelen nou te maken hebben... met het feit dat zoveel mensen om hem heen buitenland zijn. Dus vijf van de acht is echt buitenlands. Zo zit De Haag... Tegenwoordig in elkaar. We gaan nou eens naar de binnenstad toe. En kijk nou eens wat tijd loopt. Ja, eh, we moeten een beetje voorzichtig. Maar bruin, bruin, bruin, bruin. In alle gradaties. En dat loopt allemaal te stappen met moderne kleren aan. En, en ik snap je waar die mensen er eten van aan halen. En, en, en... Wat denkt u? Ja, noemen ze dat? Uitkeringen. Als het al niet van. Uh, uh, ja, en ook wel van jatwerk en zo. Ja, dat kan het toch niet? We kunnen er allemaal zo netjes bij lopen. en geen moe doen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. En als u er tussendoor loopt. Dan voel ik me dikwijls helemaal niet happy. Ik weet even niet meer wat ik moet zeggen. Waarom zijn netjes geklede mensen met een kleur verdacht en netjes geklede blanke mensen niet? Alle logica lijkt zoek. Het gaat mijn opa ook niet om logica, het gaat om zijn gevoel. Wat zou er nou in dit portiek moeten veranderen? Wil u zich weer prettig voelen? Dan zou er, ik weet niet, wat moet er gebeuren. Laten we een lijstje maken. En, nou... <laughs> nou is, uh, uh, uh, het is een heel simpel lijstje wordt het dan. Uh, anders soort bewoners. En wat bedoelt u met anders soort? Gewoon Nederlanders. Uh, ja. Je moet je voorstellen wat ik dus in die jaren meegemaakt heb... Want wat, hoe dat hoe land, hoe die stad veranderd is, dat, dat is niks normaals man. Ja, normaal Ja, normaals, zoals als ik opgegroeid ben. Nou en, en, uh, nee, toen had je nog wel het woord, Italiaanse gastarbeiders Maar dat waren een hele, hele andere slag allemaal, dat waren werkers. En in het begin van de Turken was het ook goed nog. Maar toen dat nou, allemaal hierheen kwam, die hele gezinnen enzovoort enzovoort... ja, toen is het op een geval meer fout gelopen. Natuurlijk niet over de hele boeg, want je hebt daar ook uh, hele keurige nette lui bij. Dat zou ik uh, direct zeggen, dat, dat uh, weet ik ook wel. Maar uh, ja, het gros is dan toch uh, kennelijk anders. Want het, het is ook moeilijk, want die lui zeggen, een opleiding. En dat hoorde dus ook veel van die VU... VMBO. Nee. VMBO. Nee, je hebt toch een, nog een. Oh, nog MBO, een. MBO bedoelt u. Ja. Die maken die scholen ook al niet af. Ik las laatst dat er met 10% daarvan afkomt met een diploma. Nou, waar blijft de rest? In de spuistrad? Ja, nou ja. Ik zeg misschien een beetje stom. Maar. Het is wel waar. Ja. Nederland is Nederland niet meer. Thuis denk ik na over wat opa zei. Hij voelt zich niet thuis meer in zijn stad. En geeft de schuld aan de buitenlanders. Maar hij krijgt het idee dat opa niet opgewassen is... tegen alle andere veranderingen in de samenleving. Tegenwoordig trouw je niet meer op je twintigste? Krijg je daarna niet meteen kinderen? Werkt de man niet vijftig uur in de week? En zijn alle zuilen in de samenleving weggevallen? Ik bel opa op. Nee, kijk, je hebt natuurlijk altijd misdadigers gehad. De arbeiders, daar waren we in, in het begin gewoon wel blij mee dat ze waren. Maar ja, het is dus helemaal uit de hand gelopen. Dat ze dus ook dus vrouwen en kinderen over lieten komen. Ja, maar daar hebben we het weer over de buitenlanders. Ja, hebben we het weer over die buitenlanders? Ja. ja. Wij zijn maar, ook onderdeel van de verandering, toch? Ja, maar dat is niet die doelgroep die ik bedoel. Ik heb het gevoel dat u dan niet kijkt naar de andere veranderingen, als de ontzuiling van Nederland. Dat, dat, dat speelt ook natuurlijk. Hoe komt het dan toch dat we het altijd over, maar, over de buitenlanders ja, hadden? Omdat daar dus de, de groep toch is die het meeste slechte deel daarvan, maar zou zeggen dat hij nog steeds als eh, zodanig functioneert. Maar ik geef het niet op. Ik ga nog een keer naar mijn opa en vraag hem wat hij nou eigenlijk zelf doet aan zijn situatie. En wat blijkt? Hij heeft echt geprobeerd om in contact te komen met mensen in zijn politiek. Een paar maanden geleden organiseerde hij met de Woningbouwcorporatie een spel in de kelder van de flat. Hoe is het met u? Dat spel moest mensen van verschillende etnische afkomsten dichter tot elkaar brengen. Maar uh, uh, er kwamen geen mensen op. Dus uh, per politiek van acht personen kwamen er woord twee mensen op. En, en u zat daar alleen? Uh, nou ja, ja, met de organisatie die dat dus organiseerde. Ja, zo gaat zoiets. Dat was gewoon de afgang. Verhuizen is voor mijn opa geen optie. Te veel herinneringen aan oma. Wat dan? Als opa mij afzet bij het station... stel ik hem voor om samen eens koffie te gaan drinken. Bij een buurman. Gewoon eens contact maken. Ik ben wel benieuwd naar nee, na de reactie van die buurman. Nee, nee, nee, dat doe ik niet. Nee? Nee, nee. Waarom niet? Nee, nou, niet. Dat hebben we geen zin nee. in. Hé! Hey. Tot ziens. Ik ken mijn opa goed, maar dit snap ik toch echt niet. Hoe lossen we zijn probleem nou nog op? Ik besluit te gaan praten met een maatschappelijk werker, Ron Groeneweg. Samen met de gemeente Den Haag zette hij de buren hulpcentrale op. Hij zorgt ervoor dat mensen die hulp nodig hebben... in contact komen met mensen die iets voor een ander willen doen. Zo'n service is hard nodig, zegt Groeneweg. Want volgens hem leven de mensen in Mariehoeven langs elkaar heen. En je ziet het zeker ook. Nu er steeds meer mensen komen van allerlei andere etnische culturele minderheden. Dat de mensen nog meer langs elkaar heen gaan leven. Nu is mijn opa. Die is goed ter been. Kan zijn eigen boodschappen doen. Rijdt nog auto. Werkt zelfs met de computer. Ja. Maar hij voelt zich niet meer prettig hier in Mariehoeven. Wat kunnen jullie nou voor hem doen? Een heleboel voor je opa. Want... Noem eens wat. Nou, dat betekent dus dat als wij die monitoring eruit hebben van... wat is nou het leukste voor de mensen... en we krijgen dus ook zeg maar een, een, een pijl omhoog dat mensen zeggen... we willen liever bij elkaar komen en we willen voor de ouderen... of we willen juist niet voor de ouderen, we willen jong en oud bij elkaar brengen. En waarom kunnen wij voor, de, voor, de, voor, voor, voor je opa het niet uh, beter maken als wij zijn wens weten... en als we de wil weten van de mensen die bijvoorbeeld op nou, zijn wens willen inspringen? Ik weet de wens wel van mijn opa. En dat dus is echt... Ik voel me niet meer prettig hier, omdat het allemaal buitenlanders zijn die ik je helemaal niet begrijp. Ja, ja dat is zijn problemen. Ja, dat kan een buurstalen op niet oplossen. Dat kan een op niet oplossen. En ik neem aan, ja, natuurlijk, kijk, ik ben natuurlijk ook maatschappelijk werker. En dat betekent niet voor mij dat ik ook wel heel erg goed weet van wat ik eigenlijk tegen je opa zou willen zeggen. Nee, tegen je opa zou ik zeggen van u moet zo snel mogelijk gaan verhuizen. En waar zeggen. moet hij dan heen? Oh, weet het niet. Nou, je kent gedaan. de buurt hier. Ja, maar waar moet hij dan heen? Dan moet hij een nieuwe woning afroepen, een auto's je opa's? 85. Ik ga niet tegen je zeggen, dan moet hij naar nou een bejaardenhuis. Dat lijkt me nou niet zo gezellig om dat tegen je te zeggen. Maar ik denk... Uh, ik, ik vind het een beetje triest, hoor, dit verhaal. Is het werkelijk zo dat hij... hij heb je het helemaal niet meer naar zijn zin. Daar kan ik niks van doen. Het maatschappelijk werk kan dus ook niks doen. Het lijkt hopeloos. Dan hoor ik dat een aantal Haagse woningbouwcorporaties... de gemeente Den Haag en een adviesbureau de handen in één hebben geslagen. Ze willen opa's wijk socialer maken. Het plan wordt aan de bewonersverenigingen gepresenteerd... en opa en ik gaan er samen naartoe. Dames en heren, het is 7 minuten over half. We zijn eigenlijk zeven minuten te laat begonnen. Ik uh, treed vanavond op als voorzitter. Uh, de presentatie vindt plaats in een clubgebouw van de nabijgelegen voetbalvereniging. Zitten er ook al buitenlanders bij dit overleg vanavond? Nee, nee, dat is heel erg moeilijk om die mensen erbij te krijgen. Dat, uh, die hebben zo'n eigen wereld en een uh, eigen organisatie. Nee, dat, uh, dat lukt nog steeds niet. Onder het TL-licht zitten dus twintig blanke mensen met grijze haren. De woningbouwcorporatie legt het plan uit. Huurders worden voortaan over de flatgebouwen verdeeld op basis van hun leefstijl. Zo komen mensen met dezelfde normen en waarden bij elkaar te wonen. Hoopt de woningbouwvereniging tenminste. Bij de presentatie wordt gesproken over groene en rode mensen. Gele en blauwe. De blauwe mens die vindt het niet heel prettig om uitgebreid uit, uh, aangesproken te worden... En, en koffie te gaan drinken, terwijl de gele daar heel veel zin in heeft. Als je elke keer die kwebbelkous naast je hebt staan die maar koffie met je wil drinken ja, en die met elk ja, ja. rotsmoesje langskomt om maar contact te maken, dan voel je je niet heel prettig. Hebben jullie het een beetje zo begrepen? Want ik probeer ja. het heel kort te doen. Ja, dat nee, ja. Ga ik een testje met jullie doen. Um, Wendy van Dijk. Wat voor leefstijl zou die hebben? Is zij extravert of introvert? En houdt zij van groepen of houdt ze van... Op zichzelf zijn. Die is ook... oh, die zijn... Ben, die van nee, die is niet op zichzelf. Nee. Nee. Ja. Tuurlijk niet. niet. Nee, tuurlijk niet. Roep eens wat. Die zou ik bij de rode in de. Mia ja, dat had een richting van groen. Ja, groen zou ook groen zijn. Opa, we hebben hier het schema erbij. Er staan vier vlakken: rood, geel, blauw en groen. Ja. Waar voelt u zich nou het meest thuis? Ja, joh, ik, ik, ik kan het niet goed lezen. Ik kan het niet zo te gek instellen. En dan zou ik het dus eventjes moeten bekijken. Maar ik zie, hier staat harmonie. Nou ja, daar voel ik altijd wat voor. Dat is duidelijk. Harmonie, het gele vlak. Ja, het gele vlak. Uh, als u mijn opa zo ziet, en u kent hem een beetje, dus door de jaren heen. Wat denkt u? Nee, nee. Ik denk dat, uh, dat u meer in de groene leefstijl thuis hoort. De zekerheid en de geborgenheid, de, de intimiteit. ja ja, ja. ja. Daar kan ik lezen, harmonie ja. En nou ja, daar gaat het dus ook altijd toch wel vanuit. <laughs> uh, maar u bent wel groepsgericht, dat wel. Ja, u bent niet heel erg op, op uzelf. U nee, zit wel aan die kant ik, van de as. Dat ja. dacht ik ook wel, ja. ja. Dus, dus groen met een geel randje. Ja, zoiets. Ja. Ja. Als u dit nu weet, wat kunt u daar dan mee? Uh, krijgt u dan nu andere buren of zo? Of? Nee, nee. Het uh, de Maar wat pilot, heeft u er dan nou, aan? Nog niet zoveel. Nee, we gaan het ook helemaal niet bij u in het complex doen. We gaan het alleen maar in de in het complex aan de Roggenkamp voor elkaar ja, ja, doen. Okay, ja, we nemen maar, aan. ja, wij zijn er zelf heel zeker van dat het heel succesvol gaat worden. Andere projecten hebben ook al uitgewezen dat dit echt wel wat doet voor de leefbaarheid in de wijk en de beleving van mensen. Dan willen we het gaan uitrollen naar heel Marijehoeve. Maar het is nu nog is... niet uh, in de portiek van mijn opa nee. gaan jullie nog niks doen? Nee, nee, dit gaat echt nog over een ander complex. Het feit blijft dat, dat, dat mijn opa dan zich nog niet echt prettig voelt. Hij is nu 85 jaar als dat project misschien uitgerold wordt, zoals u zegt, naar zijn portiek. Ja. Ik hoop ja. dat hij er honderd haalt, maar... Ja, dat kan nog, uh, dat kan nog wel uh, wat jaren duren. En dan duurt het ook nog wel een poos voordat je dat e effect heel direct gaat merken. Want het heeft te maken met hoeveel mensen er verhuizen. Dus, um, nou ja, misschien dat het dan voor meneer Albers er zelf wel eventjes... Uh, ja, wat... nou, niet, niet meer nee, niet meer... <laughs> dat u het effect niet meer meemaakt. Maar uh, voor ja, de diamanthorst als geheel, dat moet uiteindelijk straks ook wel zo'n prettige woonomgeving gaan worden. Ja. ja. Een plan dat pas succes zal hebben als mijn opa al dood is, daar heeft hij natuurlijk niks aan. Er gaan maanden voorbij waarin niets gebeurt. Af en toe zie ik mijn opa, maar we vermijden het onderwerp buitenlanders zorgvuldig. Na lang twijfelen ga ik toch een keer naar hem toe. Ik vraag hem weer met een van zijn buitenlandse buren te gaan praten. Dat moet niet geforceerd gaan. En met forceren bedoelt u dat we samen een keer koffie gaan drinken, denk ja, ik? Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, ja, ja. En dan denk ik, om wel iets te veranderen... dat is dan toch de enige manier om iets te veranderen, of niet? Ik zeg hier Als... nog geen ja op. Ik heb het net al uh, geweigerd... en nu weiger ik dat weer. Daar wil ik eerst nog eens even over nadenken. Goed. Oké, okay. ja? doen we het zo. Een week later bel ik mijn opa op. Dag opa, u spreekt met Floris. We praten wel een half uur, weer over die buitenlanders in zijn flat. En uiteindelijk stemt hij in met een ontmoeting. Maar alleen als ik een afspraak maak. Dat lukt. En opa's Surinaamse bovenbuurman Shahid Abid komt op bezoek. Zo, daar nou kom je zitten. Ik ben uh, 37 jaar oud. En momenteel ben ik single. <laughs> dus, uh... ja. Ik heb laatst aan u gevraagd, uh, wat zou er in dit portiek moeten veranderen? Wil u zich weer prettig voelen? Het kwam erop neer dat u vindt dat er meer Nederlanders zouden moeten wonen. Wil u zich weer prettig voelen? Nou, ik stel het nou heel erg scherp. Ik, ik heb het niet in die zin gezegd. Hoe dan wel? Eh... Uh, uh... Uh, nou ja, het feit is dus dat. Uh, zonder iemand weer tekort te doen, want daar ben ik heel voorzichtig mee zijn. Uh, er wonen in dit pratiek van huis uit twee Nederlanders. dat is dus allemaal buitenlanders, ja. Ja. En wat, wat wilt u daarmee zeggen? Uh, dat wil ik mij zeggen. dat is een andere soort. Uh, ja. hoe uh, uh, ja, moet je dat dan zeggen? Uh, maar. Ik begrijp u wel. Van, van, van huis uit, moet ik het zo zeggen. Ik ben, ik ben een, een bepaalde uh, situatie gewend hier. Hè, met, met uw eigen leeftijdsgenoten. Ja. Dat, dat, dat heb ik ook gezien toen ik hier kwam wonen. Ik, ik was eigenlijk de enige. Uh, uh, de jongere. Ja die in de partie kwam wonen ja, toen. Ja, He, in ja. twee, het is niet eens zo lang gel gek geleden, zeven jaar geleden. Ik heb in die zeven jaar heb ik best wel veel uh, gezien... dat uh, in één keer allemaal uh, mensen gingen verhuizen of mensen overleden. En, en dat er, uh, daarvoor in de plaats weer uh, jongere uh, allochtonen... Uh, komen wonen ja. en uh, dan, dat begrijp, ik begrijp ja. uw standpunt. Hè? Dan, ik, ik, ik zie ik zeggen dat jullie eh, oh ja, sorry, nee, jullie nee. Eh, ook bezorgdig, ja. ja. maar uh, uh, dat dat dat dat de nieuwe bewoners dat er minder mensen zijn. Ja. Dat dat zeg ik helemaal niet. De leefomstandigheden is, is anders geworden. Ja. Ah, ja. En, en, en dat begrijp ik wel. Ja. En en anders uh, hoe, hoe hoe zou u dat dan beschrijven? Wat is dan Behalve ja. Want het ja. is de huidskleur dan, waar we het over hebben. Wat is er dan nog meer anders geworden? Ja, niet veel. Nu zijn buitenlandse buurman tegenover hem zit... lijkt opa zijn scherpe meningen opeens te nuanceren. Uh... En hoe buitenlands is zijn buurman eigenlijk? Ik zelf ben hier geboren. Mijn ouders die komen uit Junaam. en Mijn ouders voorouders komen oorspronkelijk uit India... India. Ja, we kijken want dat zijn ook dingen die ik niet thuis. Die, waar ik geen verstand van hebben, laat ik ja, zo maar zeggen. Ja, ja. Uh, ik ben volgens mij. Uh, toen ik een jaar of vier was, kwam ik al in Morihoeven wonen met mijn ouders. Het is mijn oude wijk, mijn oude buurt en uh, ik voel me ja. lekker hier. Ja. Ja. Ja. Wat mij opvalt is dat. dat uh, mijn opa zegt de grootste verandering hier in het Portiek is dat er veel meer buitenlanders wonen. U zegt, nou, het grote verschil is dat het eerst oudere mensen waren, nu jongere mensen. Ja, ja, nou ja, ik kijk, ik kijk niet zozeer naar uh, autochtonen of uh, allochtonen. Ik, ik, ik heb wel gemerkt dat er uh, veel uh, verjonging uh, is in de wijk. Ik zie, ik, zie, uh, ik zie de mens als een mens. Ik, zie niet, uh, ik, ik maak geen verschil tussen autochtonen en allochtonen. Nee, dat doe ik ook niet. Toch is de verleiding groot als u door de Spuistraat loopt... om te denken van nou, de, al dat bruin, bruin, bruin hier. Nou ja, en... Ja, dit zo maar goed. dan verbindt u dus toch aan... Uh, aan nee, als ik zeg bruin, bruin, bruin... Dan, dan loopt er allemaal bruin, bruin, bruin. Ja, en zonder, zonder verdere gedachten. Ja, ja, goed, dat, dat klopt natuurlijk niet. Hij ook niet helemaal, want je gaat gelijk uh, even verder denken. Dat is, maar dat, dat is wel iets waar, waar, ik, waar ik de me wel gelijk in geef. Er zijn, er zijn mensen die komen zeg maar, van het buitenland hier naartoe... en die zich maar niet willen aanpassen... Uh, ja, daar, daar, daar, daar erger ik ook me gewoon echt uh, op aan, ja. zeg maar. Want ik heb zoiets van, je bent hier, je komt hier en je wilt een leuk, een, een goed bestaan opbouwen. dan vind ik ook wel, dat je nou aan de regels van, van dit land uh, moet houden. Ja. En, uh, de, toch, hebben we het afgelopen maanden, telkens als we over dit onderwerp spraken... hebben we het heel vaak gehad over buitenlanders. Uh, kijk, uh, buitenlanders, daar vallen natuurlijk heel veel mensen onder. Ja. Dus neem Marokkanen, neem Turken. Uh, ja, en daar zijn er ook uh, zat van. En dan hoor je weer... He, dus het gaat niet alleen van die groep... Uh, misschien nog een kleine groep ook... die ja, uit Suriname komt, en, en, enzovoort, enzovoort. Het is wel ja, jammer, ja, weet want uh, je, je hebt hele lieve, lieve Marokkaanse ja, mensen... hele lieve Surinaamse ja, mensen, ja, hele lieve jongen. Turks... Ja. maar er zijn altijd wel weer... Een, een, een groepje hè, in dezelfde bevolking, ja, groep, ja, weet je, die, ja, die ja, het goed. gewoon verpesten. Als je het uit de, ja. de kant leest, hè, ja. dan ja. hoor je dus meer over Marokkaan. Ja. En dan scheren ze alle, allemaal over één kam. En dat vind ik gewoon wel heel erg. Weet je. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik, heb, ik heb ook sap marokkaanse vrienden weet je, die ik ken, weet je, maar die zijn echt niet zo. Opa en de buurman lijken het helemaal eens te worden. En dan stelt de buurman opa een interessante vraag is de belevingswereld van opa niet heel erg veranderd... sinds het overlijden van oma. Ja, dat is zo. Dat zal ook wel een beetje het geval zijn. Ja. ja. En dan gaat u zich ook meer erg... Uh, eigenlijk. Nee, bemoeien. En vroeger hebben we niet deed. Ja, maar dat, dat, ja, dat doe ik Dat is ook niet. weer een kwestie van vroeger. Ja, uh, waren de vrouwen het eigenlijk allemaal... He, die het ja. zaakje regelden... en ja. als ze dan eens uh, wat hadden van de buurvrouw, zussenbureau... dan hoorde je dat wel. Maar dat, dat, dat geloofde je dan wel. Dat, dat, dat ging gelijk weer... Uh, he, zo wordt de andere woorden uit. Maar de, de, de contacten werden meestal gelegd door de vrouwen. Aha. Dat is het dus ook. Vroeger zorgde oma voor de sociale contacten met de buren. En nu zij dood is, valt opa dat heel erg zwaar. Het gesprek tussen Shahid en mijn opa loopt in ieder geval soepel. En ik weet niet of mijn opa nu gelukkiger zal zijn, maar het is een begin. Ik heb alleen nog één punt. De bewonersvereniging. Ik vraag de buurman waarom daar geen buitenlanders bij zitten... Maar ik, ik, ik ben nooit gevraagd, dus... Uh... Nou, bij deze vraag ik je. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Was ik voor ja, vijf, het tijd heb. vrij. zijn uh, vergaderingen uh, drie, vier keer. Ja, ja nee, maar dan, dan, dan, dan lukt het wel. Dat is altijd wel een maand aan ja, nou, te passen. Fijn, om. Uh... Ja, ik vind het wel fijn dat je erbij komt. Ja. <laughs> nee, maar... Nee, ik vind het fijn dat je gekomen bent. En, ja? en ik ja? vind het ook leuk zo'n gesprek gehad te hebben. Ja, dat is toch goed, wat wij het. De flat van mijn opa. Het werd gemaakt door Floris Almersen. Ja, dat is goed gemaakt. Hij dus heeft zijn microfoon echt ook gebruikt als een soort van brug. Ik denk dat deze ook wel ver gaat komen. Dat denk ik wel, ja. Maar dan moet opa Almersen natuurlijk wel gewoon delen in die prijs. Dat zou hij dan wel moeten doen. En als Floris dit gaat winnen, dan gaan wij met z'n allen... Eten bij de Turkse snackbar. Ja, we zullen toch eens even moeten gaan besluiten... wie er gaat winnen. Want zaterdag is die uitreiking natuurlijk al in het AVRO-programma Opium. Dat is tussen 4 en half 5, smiddags althans. Dan mogen wij gebruik maken van hun zendtijd. Hier op Radio 1 tussen 4 en half 5. En dan zullen wij weten wie in die twee categorieën die prijzen gewonnen hebben. En dat zal niet zijn... Koen de Smet. Nee, nee, nee. Koen de Smet won namelijk vorig jaar in de categorie Cultuur. Met het programma Meestal Was Ik Klein. Hij zat toen op de Artesis Hogeschool te Antwerpen. En volgens de jury van vorig jaar was het een authentiek en eigenzinnig programma. Ik weet dat nog. Het zat vol met zelfonderzoek, zelfreflectie. Het zat radiofonisch ook uitstekend in elkaar. Ik heb het nog eens echt helemaal goed herinneren in dat programma. Koen, daar ga je nog een keer, jongen. Hier is voor de tweede maal op de Nederlandse radio... Meestal was ik klein... Weinig angsten. Goja, ja, de tandarts, Het prikje van de dokter. Rode cijfers op mijn rapport. Wie niet? Maar er is één ding dat me echt schrik aanjaagt. Dat me doet roepen of hardop zingen... als ik alleen thuis de trap op moet naar mijn bed. Help mij, help mij. Het verhaal van Peter en de Wolf... We hebben thuis de plaat tussen de andere LP staan. Ik durf hem niet eens aan te raken. Alsof de wolf in mijn kindervingers zou bijten. Of me de plaat in zou sleuren om mij volledig op te vreten. Ik lijkt wel beangstigend gevoel, hè? Voor de rest ga ik fluitend door mijn jonge leven. En ik groei op. Heb vrienden. Af en toe een vriendin. Ik heb zelfs gehad dat ik gewoon op de speelplaats alleen stond. Ik leer autorijden. Ik ga verder studeren. Net als mijn één jaar oudere broer. Alles op de tijd die ervoor voorzien is. En elk op zijn eigen manier. Hij de wiskundige. Ik de talige. Hij de drukke. Ik de rustige. Ik ben altijd... Ah ja, en ik heb ook nog een zus. Haar kamer ligt achterin het huis. Het is er vaak stil. Soms, als het raampje van de badkamer op een kier is geschoven, hoor ik geritsel. Een schaar die door papier heen gaat. Een schaar die valt. En de melancholische licht nasale stem van John Denver. Uh, borduren vooral, ook soms wat rijen. wat knutselen, kaartjes maken. Ik ben altijd gevoelig geweest voor geluid. Laat eender welk orkest spelen en ik zeg welke instrumenten er meedoen. Verschil tussen viool en altviool, een makkie. Als we aan tafel waren en ik smakte wat, dat was toen nog wel heel erg. Dan liep jij soms gewoon van tafel. Ik droom ervan om net als mijn grote neef piano te spelen. Mijn moeder helpt mij bij mijn keuze. Een piano is te duur. Waarom geen dwarsfluit, zegt ze. Dwarsfluit is mooi. Ik zie de fake glimlach van Derdin Stienberg vormen. Dat is voor meisjes, antwoord ik. Een trompet, dat is stoer. Dat maakt te veel lawaai, zeg ik. Ik kan daar niet tegen. Ja, ik was aan een andere barrel, ja. <laughs> Hé... Hey. <laughs> Je hebt een groene schort. Ja, dat is een groene schort. Ja, ik val wel op, ik weet het. Maar ja, tussen uw collega's zult je niet opvallen? Dan. Jawel, want die zijn allemaal in het wit. Ah. Logistieke werkers zal ik zeggen, in de PVT zijn allemaal in het wit, behalve ik. Mijn zus werkt in een soort huis voor mensen met een psychische aandoening. Al ongeveer acht jaar. Oei. Ze is optimistisch en nuchter. En ze lacht bijna altijd. Vind zou jij niet beter naar binnen gaan? Ja. We je binnen aankleden, hè? de Allee, ik wil je even aankleden, hè? Ik heb niet veel <laughs> geïna. En ze begrijpt ben ben hen goed. Op, niet, ja. Dat kunnen ze daar goed gebruiken. Ik zou wel even willen vragen, kan aan die mevrouw nu... ...dat je even niet binnenkomt. Nee, maar die is op haar privacy wel wat gesteld. Zijn ah, we als... Dan ik liever dat ik even alleen ben. Ah, ja, natuurlijk. Dat is goed. 1 meter 51 centimeter. Kort donker haar. Een fijn brilletje. Ze praat goed laks met een collega in witte schort. En ik kijk haar aan zoals een kleine broer zijn grote zus aankijkt. Vroeger zag ik haar anders. Ik vond haar vreemd. Mama, waarom doet ons zus zo raar? Ik begreep haar niet. En ze kon zo stuntelig zijn. Ik schaamde me voor haar. Ik kon twee kaarten. Was zij mijn zus wel? Dat is leuk gedaan, hè, met die foto's. Nee, Ja. Dat is het, ja dat maakt het zo nog persoonlijker dan hier woont? Hier woont die bovenster, ja. De eerste maand na haar geboorte heeft mijn zus in een couveuse doorgebracht. Ze woog amper een kilo. Paars. Zuurstoftekort. Daarna lag ze nog twee maanden in de kraamkliniek. In haar kindertijd leek ze haar achterstand ingehaald te hebben. Al ging haar motoriek moeilijk. En bleef communiceren voor haar als zwemmen met winterkleren aan. Ik heb ook een beetje achterstand gehad deze morgen omdat ik uh, informatie uit moest gaan halen en dan moest ik ook ja. eerst geld gaan halen. Ja. Dat heb ik allemaal op de voet moeten doen, dus dat ik dan wel, wel even onderweg, dat ik niet direct aan de was kunnen beginnen. En waar, uh, sigaretten voor een patiënt? Uh, ja, voor bewoners. Hè. Wij noemen ons of... mensen geen, geen patiënten, maar bewoners. Want ja. die mensen die wonen er ook meestal langer dan dat die. Eigenlijk echt... Die zijn wel opgenomen, een beetje, maar ze zijn meer ook in hun Dat hebben we willen creëren de bewoners toe. Die kleur van die muur. Die doet mij denk... denken aan uh, de aan muur. Ja, zo. Dat is mij niet opgevallen, nog niet? <laughs> Twee jaar geleden heeft ze een appartement gekocht, niet ver van haar werk. Heel net en perfect voor iemand die alleen woont. Hier moet ik nog tikken. Als zus aan tafel zit te smakken, word ik gek. Soms sluit ik mijn oren volledig af om niets meer te hoeven horen. Mijn moeder zegt dat zus er niet aan kan doen. Dat ze te weinig controle heeft over haar mond. En dat ze daardoor, tijdens het eten, af en toe geluidjes maakt. Af en toe. De hele tijd door. En geluid is een te mooi woord. Als je dan ook nog verkleint tot geluidje... is het niet alleen te mooi maar ook te zacht om te staan voor wat het werkelijk is. Smakken nie Zus ziet mijn woeste blik op haar gericht. Ze krimpt ineen. Ik wil niet dat ze zich rot voelt. Maar ik wil ook niet dat ze smaakt. Dat is smakelijk. Dat is zelfgemaakte surimisalaat. Dat is mijn specialiteit. Als moeder vindt hij heel goed, dus als moeder het al heel goed vindt... Hij ja. wil toch wat zeggen. Ik kom maar zo moeilijk voor openstaan. Dat is eigenlijk iets wat ik als er achteraf op terug zie, dat ik mij zelf ook een beetje verwijt. Dat ik dat... dat ik, ik ben best wel grof geweest. En, en, ja, als jij bijvoorbeeld, als we aan tafel waren en ik smakte wat, dat was toen nog wel heel erg. Nee. En dan liep jij ook soms gewoon van tafel, nee. ook al mocht het niet. Ik heb, ja, ik heb, ik, heb daar, ik heb daar altijd uh, uh, raar tegenover gestaan, eigenlijk. Ik had, ik had echt zo... Ik denk dat jij ook niet zo geduld hebt om met mij om te gaan, denk ik. Misschien heeft dat daarmee te maken. Nou, ik worstel, ik worstel ik ook uh, met mezelf. Hè. Uh, ja, ja, dat weet ik wel. Ja. Nog, denk ik. Hè. Ik heb ook altijd het, al het gevoel gehad dat je tussen twee werelden zat: hè. de gewone wereld. Hè. Dus uh, ik kan zeggen, de wereld van de. Gewone mensen en eigenlijk een beetje de gehandicapte wereld. Hey, gehandicapte wereld is misschien wel zwaar uitgedrukt, maar ik was ook super traag vroeger. Je moet veel meer energie erin steken voor iets te begrijpen of voor iets te studeren. Ik, ik, ik kon studeren, ook niet studeren. En kom er dan over, over praten met mijn vriendinnen of zo op school? Oh, ik heb wel praktisch geen vriendinnen. Ik heb eigenlijk heel weinig gehad, of zelfs bijna geen gehad. Nee. En begrepen de mensen van uw klasuur? Nee. Maar ik bedoel ook dat werken, dat werk ook niet kunnen volhouden, omdat ze u ook niet goed begrepen voor een stuk? Toen heb ik ook nog niet echt rijp was om te gaan werken, maar terwijl je wel. Ik was twintig jaar, ik moest wel gaan werken. Dat werk kon zoeken, geen vinden, lang thuis zijn, een onnuttig voelen en dat dat ook wel echt geleid heeft naar het ziek worden. Ik kom thuis na een namiddag op zoekwerk in de bibliotheek. In de sofa heeft mijn vader een druk gesprek met een mij onbekende man. Ze spreken met gedempte stem. Ik voel me niet op mijn gemak. Ik gebaar naar mijn vader. Wat is er aan de hand? Hij reageert niet en praat verder. Ik ga in de keuken zitten. Eet een suikerwafel en lees de krant. Plots hoor ik iemand van de trap donderen. Het lijkt wel een kudde voorbijrazende bizons. Ze staat aan de keukentafel... met in mijn gedachten een stofwolk achter haar. Ze kijkt me met grote starre ogen... en een scheefgetrokken glimlach aan. Broer, mag ik je gitaar? Ik kan gitaar spelen, zegt ze... Dat er iets ergs aan de hand is. Maar ik weet niet wat. Ze doet vreemd. Papa, hoor ik haar zeggen. Ze is ondertussen weer in het salon. Papa, mag ik de autosleutels? Ik kan autorijden. Nee, meisje, dat gaat niet. Maar ik kan autorijden. Mag ik de autosleutels? Nee, dat gaat niet. Ze zeurt als een kleuter die geen snoepje krijgt... en grijnst ongelovig. Dan wordt ze kwaad. Ik wil hier weg. Ze loopt naar de vogelkooi en trekt het deurtje open. De vogel maakt zich klein. Ze stikt stevig tegen de tralies aan. Een tel later zit bovenaan het bruine gordijn... een felgeel bolletje... Ze komt bij mij aan de tafel zitten en kijkt mij aan zoals de rechter naar de beschuldigde in een film. We zullen de Canarie toch weer in haar kooi moeten krijgen. Waarom? Omdat ze anders geen eten meer vindt en ze zal tegen een raam aanvliegen en zich kwetsen. Zus zakt wat onderuit op haar stoel. Dat Zegt ze. Ik dacht van dit kan dat, dus ik pak de auto en ik rij met een auto gewoon weg. Ik voelde zelf precies dat er klopt iets, maar ik kon het niet benoemen of ik kon het echt niet weten ik wist echt zelf niet wat het was. Het was heel bizar dat gevoel. Ik zag ook in alles verbanden en alles draait rond mij. En ik voelde ook dat er complotten waren rondom mij. Of zo. Allee, dat was zo. En ik, ook -lo rond. ik liep zo doelloos rond, liep. Ik kwam ook niet binnen. Dat was ook heel angstig. Als ik binnen was, ik ik niet binnen zijn. Ik wou altijd buiten zijn, weg, weg, weg van thuis. Ik heb heel diep gezeten. Jan ouders, ja, die zagen mij of ik, of ik slecht was, of ik goed was, of dat ik sliep. Die waren er eigenlijk wel heel dikwijls. Die waren er twee keer in de week. Goed dat dan in de instelling was? In de gezet... instelling waar ik toen was. Er waren wel eens andere mensen ook die kwamen, maar vooral waren mijn ouders. Maar... En die gaven dat niet op, hè? Ik was dan denk ik ongeveer een jaar weg geweest thuis echt. Moet ik terug. IJ, ze moesten zich aanpassen, ik moest mij aanpassen. Dat vlug echt niet gemakkelijk geweest. Terwijl ik totaal nog niet super goed was. Zo, nee, ik was toch wel goed genoeg waarschijnlijk om naar huis te gaan, maar om echt goed te functioneren, dat zal nog ja. lang nog niet geweest zijn, denk ik. Ik ken je mij dat nog wel, zo. dan kon jij echt heel, heel druk zijn. Hmm. Ja, babbel, heel veel babbelen. En... Oh. Ja. ja, dat is wel... Op een bepaalde momenten vind ik helemaal ja, stil. Ik niet geen woord mee mij. Ja. <laughs> ik weet ook nog dat ons vader op een, een bepaald moment het idee had van... Ah, we kopen een hond... In eerste instantie voor u, uh -uh. om u daar wat gezelschap te houden. Ja, uh -uh. Ja. Ik had daar schrik van. Ik weet nog... Oh. Maar uiteindelijk wel een heel lief beest. Ja, dat was een lief beest. Maar... Uh. Ja, uh. Dat heb ik mij ook wel aan kunnen hechten. Ook wel. Toch, also, uiteindelijk? Ik uh. denk dat wel, maar ook op, op momenten dat ik zo precies bij jullie niet... Of toen niet kon bij jullie zijn, of niet... Of gewoon geen, ja, geen contact wou met jullie. Dat ik dat wel met je wel een beetje had. Uh. Die had zo de neiging als wij van een buitentrap naar de tuin gingen, om altijd zo mee te, mee te lopen. Mm -hmm. En ik weet nog dat jij op dat een bepaald moment naar beneden is gegaan, dat een hond langs je is gekomen en dat jij ze gevallen. Ja, dat was niet helemaal waar. Ik heb het altijd verteld. Ik heb je toen zelf naar beneden gesproken of ja, even Ik was 22 of 23 als ik opgeromen ben geworden. Eigenlijk was dat een stuk van mijn jeugd weg. Hè. Ja, ik was, dat is één gat, hè. dat is gewoon één gat. Een tijd dat je eigenlijk ja, niks heb kunnen doen of allez, niks... Pos op, ik heb er ook wel positieve dingen aan overgehouden. Bijvoorbeeld dat ik dan creatief ben geworden. Ik ja. heb mezelf wel ja, heel goed leren kennen. Dat heb ik ook wel als positief punt ervaren uit de psychiatrie. Had iemand mij dat toen gezegd van Marijke, in het jaar ik zal zeggen, 2010 ga je alleen wonen, ga je een vriend hebben, ga je werken? Dat had ik nooit gedacht. Ik denk bijna vier jaar geleden heb ik op een moment echt gezegd: van, Nu ga ik de knoop door. Ik kan twee dingen beslissen. Dat is of ik kinderen wil krijgen en of ik wil leeren auto rijden. Dat is altijd zo over het weer gedoe: Ik wil leren auto rijden. Oh nee, toch wel. Boeken in aanzalen. Oh nee, toch, toch niet. En dan heb ik op een moment gewoon gezegd: Oké, okay, voor mijn eigen veiligheid en voor een ander zijn veiligheid. Nee. Dat komt wel aan, denk ik. Dat doe, dat doe zeer. Ik, ik moet zeggen, als ik die beslissing heb gepakt, dan heb ik ook wel gezegd van, oké, okay, dat is goed. En dan ben ik veel rustiger geworden, op die twee vlakken ook, hè. Ja. Maar toen wist ik ook nog niet dat ik echt met die medicatie geen kinderen mocht krijgen. Je moet niet perfectionistisch zijn. Je moet je de lat wat lager leggen. Dat helpt. We hebben van, van het weekend hebben we vervallen ten. We hadden niet echt gezegd van we gaan vallen en echt vieren. Maar we hebben scampi gemaakt en dat was eigenlijk... Het er eraan op dat we er een half uur aan bezig was. We hebben er wel een uur half aan bezig geweest met twee. Dat is echt wel. Maar het was eigenlijk wel leuk. We hebben al laat gegeten, maar dat was eigenlijk, eigenlijk was dat wel plezant om er mee bezig te zijn. Dit is mijn zus. Zij heeft haar wolf bezworen. Nu ik nog. Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Zonschein on the water looks so lovely. Sunshine almost always makes me hide. Meestal was ik klein Nee Nee nee nee, we kunnen er niet op stemmen. Nee nee nee nee, we kunnen er niet op stemmen. Het won vorig jaar in de categorie Culturen. De NTR Radioprijs. En wie gaat deze NTR Radioprijs dit jaar winnen? Wordt het bang voor onweer? Weet u die nog? De Antwerpse vrouw die in de prostitutie terechtkwam. Wordt het het homohuwelijk revisited? Wordt het liefde langs de Europa-route? Wordt het het naaimeisje over een vriendschap in de Tweede Wereldoorlog? Wordt het een stofje in de eeuwigheid? Een gesprek in een Belgisch rusthuis? Wordt het het portret van Leni het hart? Wordt het soms wil ik gewoon er de schaar in zetten over Aaron die Nora wordt. Wordt het een politiek spelletje over de wereld van de toekomst? Wordt het mijn vleugels over mensen met spierdystrofie? Of wordt het de flat van mijn opa? Ze zijn allemaal te horen op ntr.radioprijs.nl. Alle nominaties staan daar op ntr.radioprijs.nl radioprijs.nl Zonder www is dat. En zaterdag om 4 uur. Dan zijn wij hier weer op Radio 1 te gast bij het avro Opium. En dan rijken wij de prijzen uit. Zo. Het zit erop voor dit jaar. Alle nominaties. Bedankt, jury. Bedankt, Jaap Vermeer. Bedankt... Voor het monteren. We gaan eens even in beraad. Even heel goed in beraad. Hier zo meteen de sport. Met Robert Meder. En wij zijn er volgende week. weer met een reguliere Hollandok. ook. Da, luisteraars. da, da, da, da, da, Dit is Radio 1.